Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Koerdische strijdgroep SDF heeft 41 posities van de terreurgroep IS veroverd. Volgens een woordvoerder van de Syrische democratische strijdkrachten... is het slotoffensief tegen IS gisteren begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie tegen IS. Donderdag zei president Trump dat hij denkt dat IS komende week... volledig is verdreven uit Syrië en Irak. Hij zei dat 99,5 van het IS-kalifaat is heroverd. De slachtoffers die vanmiddag in Opdam in Noord-Holland dood... uit een te water geraakte auto zijn gehaald, zijn vier Polen. Het gaat om een vrouw van 48 en drie mannen. Twee van 21 en één van 20. Ze werden sinds vrijdagavond vermist. Ze werkten bij een bloembollenbedrijf in Opdam... en waren op weg naar huis in zijdewind. een kwartiertje rijden verderop. Een voorbijganger ontdekte de auto in het water vandaag rond het middaguur.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 En dan voetbal. FC Utrecht tegen PSV eindigde vanmiddag in een tumultueuze 2-2. In de 89e minuut ging Utrechts speler Gustafsson in het strafschopgebied neer... na een duel met PSV'er Dumfries. Maar hij kreeg geen strafschop. In de heredivisie heeft FC Emmen vanmiddag thuis gewonnen van Ado Den Haag. Het werd 3-2. Door de zegen staat Emmen nu in punten gelijk met Ado. FC Groningen-Vitesse eindigde in 2-1... en Fortuna Sittard tegen Excelsior was 4-1. En dan het weer. Het blijft nog even bewolkt en regenachtig. Later vanavond wordt het vanuit het noordwesten droger. Morgen wisselend bewolkt met soms een bui. Dan wordt het maximaal 7 graden. Vanaf dinsdag blijft het de tijd lang vrijwel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. Deze zondag, de dag van het openhuis. En dat betekent dat wij de muziekkeus ook een beetje in aansluiting, een beetje luchtig houden in de. Klassieke muziek. En dat houdt dan weer in dat we ons bezighouden met, jo, met de familie Strauss en aanverwanten. Oftewel eh, muziek zoals meestal gehoord bij het nieuwjaarsconcert uit Wenen op nieuwjaarsdag. We gaan verder met Freikugeln. En dat is een polka. En nog wel een snelle polka ook. Opus 326. Johan Strauss, senior, die schreef het. Het Slovaaks orkest voert het uit. En de dirigent is Johannes Wildner. met een van de wat uh, bekendere walsen van de heer Strauss, junior... Geschichten aus dem Wiener Wald, opus 325. Nou, ik zei het al, Johan Strauss is de componist... en we gaan nu echt luisteren naar uh, het echte orkest... wat ook altijd natuurlijk de nieuwjaarsconcerten doet... namelijk de Wiener Philharmoniker. En in dit geval staat het orkest onder leiding van Lorin Mazel... Thank okay. you. Inderdaad, helemaal live opgenomen. Dus het echte nieuwjaarsconcert van een aantal jaren geleden. Ik kijk elk jaar ernaar en ik kan me deze uitvoering nog heel goed herinneren. Onder andere onder leiding van Lorin Mazel. Dus dit. Een prachtige stuk, de geschichten aus dem Wienerwald. We gaan verder met een ander stuk van Johan Strauss jr. En dat is de Festmarsch. Een feestmars, zullen we het maar ophouden. En ook hier eh, krijgen we dezelfde prachtige combinatie. Namelijk de Wiener Philharmoniker onder leiding van dezelfde Lorin Mazel. Ja, we werkelijk stad en land afgelopen om het volgende stuk aan u te kunnen laten lopen. Vandaar dat het ook heet Stad und Land. Opus 322. En het is wederom van de heer Johan Strauss Jr. Het is ook weer de Wiener Philharmoniker. Alleen nu met een andere dirigent. En die dirigent die heet Clemens Kraus. Dat de ene componist de andere inspireert, dat uh, is natuurlijk wel bekend. De, het volgende stuk is een quadrille, mm. <coughs> ook weer een soort dans. En die is gebaseerd op uh, Verdi's opera Un ballo marghera marchera, opers 272. Hij is ook weer van Johan Strauss. En <coughs> we hebben wederom de Wiener Philharmoniker, maar nu onder leiding van Claudio Abado. Music <laughs> En dan gaan we nu een bosje rode rozen aanbieden, oftewel, maar wel uit het zuiden. En dat is een prachtige wals van Johan Strauss, rozen aus dem Süden. Opus 388 en wederom, dames en heren, en dit is... Echt wel historisch. Dit is een prachtige opname van eh, de Wiener Philharmoniker. Maar nu met de man die ik nog steeds een van de beste dirigenten vond... die het, het eh, nieuwjaarsconcert in Wenen dirigeerde. Hij is er al lang helaas niet meer. Maar het is wel een wat oudere opname dus. Want het is onder leiding van Willy Boskowski. En dat was toch eigenlijk wel het gezicht van het nieuwjaarsconcert in de jaren 60 en 70. Dus gaat u genieten van deze prachtige versie van Rozen aus dem Süden. En Het leuke van die uh, Willy Boskovski waren natuurlijk ook altijd zijn speeches. En dat <coughs> is later deden de dirigenten dat niet meer zo. Goed, we gaan verder met Johan Strauss. Er staat niet bij of het vader of zoon is. Dat kan ik u dus helaas niet vertellen. Het, nummer heet, of het stuk heet De Eingesendet. En dat is een snelle polka. Opus 240. En wederom de Wiener Philharmoniker. Onder leiding in dit geval weer van Maris Janssons. Ja, en ik heb het toch nog maar even voor u opgezocht. Want we moeten natuurlijk wel <coughs> de goede informatie verschaffen. En dat doen we dan ook. Die aangezet werd dus geschreven door Jozef Strauss. Jawel, dat was hem. En um, we gaan verder met. Ja, je kunt eigenlijk wel zeggen: het monument onder de Weense Walsen. die natuurlijk niet mag ontbreken. En uh, dat is natuurlijk die Anders Schönen Blauwe Donau. Opus 314, Johan Strauss jr. was de componist natuurlijk. En we gaan hem beluisteren in de versie van de Wiener Philharmoniker. Natuurlijk. Onder leiding van Gustavo Dudamel. <tles> Ik wist echt niet dat er nog zoveel publiek in de studio was. Um, maar goed, dit was het traditionele besluit van het Weens Nieuwjaarsconcert. En ook gelijk het besluit van dit, uh, deze uitzending van ZFM Klassiek. Ik zei het al, we hebben het wat luchtiger gehouden... omdat het uh, programma naar afloop kwam van ons open huis op uh, 10 februari uh, 2019. En vandaar deze wat luchtigere Strauss...